9 uur dit is Renate Evers met het NOS-journaal. In de regio Rotterdam zijn vandaag weer werkonderbrekingen van het ambulancepersoneel. Tussen tien en twee uur medewerkers alleen uit spoedgevallen. Andere ritten, zoals ziekenvervoer, worden niet gedaan. En ook in andere regio's wordt de komende dagen actie gevoerd. De acties begonnen drie maanden geleden. Het ambulancepersoneel zit al acht maanden zonder CAO. De bonden eisen onder meer een hoger loon en een beter ouderenbeleid. De Chinese beurzen zijn de week opnieuw met grote verliezen begonnen. De beurs van Shanghai staat op bijna 9% verlies en sleept andere beurzen in Azië mee omlaag. Het is de grootste daling sinds 2007. Beleggers maken zich zorgen over de vertraging in de groei van de Chinese economie. Vorige week leidden de koersdalingen in China ook tot rode cijfers op de beurzen in Europa en de VS. Terreurgroep Islamitische Staat heeft een eeuwenoude tempel in de historische stad Palmyra in Syrië opgeblazen. Dat melden Syrische activisten. De tempel is gebouwd in de eerste eeuw na Christus en stond bekend als een van de belangrijkste gebouwen in Palmyra. Sinds dit voorjaar hebben IS-strijders de stad in handen en hebben ze al meer cultureel erfgoed verwoest. De sushi in all-you-can-eat restaurants is vaak niet vers en onhygiënisch bereid, meldt de Consumentenbond. Twee derde van de onderzochte sushi bevatten te veel bacteriën. Er zijn geen ziekteverwekkers gevonden. De Consumentenbond onderzocht 20 all-you-can-eat sushi restaurants in heel Nederland. Het hoogste cijfer dat een restaurant kreeg was een 5,9. De Consumentenbond vindt dat de sushi restaurants de hygiënevoorschriften veel beter moeten naleven. Juist omdat er wordt gewerkt met rauwe vis. Het weer bewolkt met vooral vanmiddag een paar buien. Met kans op onweer. De zon kan soms ook even schijnen. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht, vooral in het westen, buien. Dit was het NOS. Show. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De dagelijkse files worden snel korter. De meeste vertraging is dan nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Laren en Muiden staat 10 kilometer file. Naar de rokenfielen op de A6. Lelystad richting Muiden. Voor Knoppen-Muidenberg 8. Op de A4. De Haag richting Amsterdam. Voor knoppen meer 8 kilometer. De A7 richting Amsterdam. Voor afritweide 5. A9 ook maar richting Amstelveen. Voor Badhoevedorp 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam. Tussen afrit Muiden en Amsterdam. Slotervaart 4. A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor Harmelen 4 kilometer, de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag Malieveld 4. De N201 Hilversum richting Uithoren tussen Kortenhoef en de aansluiting met de A2 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Uit Zandvoort AC. hele goede en welkom bij uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Het programma wat nog bij is tot aan 5 uur vanmiddag. En de zin uit de jaren 80, als eerste daar duurde weer van 3 uur. Dat was Rita Franklin en The Freeway of Love. Nou, wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Albert John? Allereerst na de volgende plaat gaan we live schakelen met Amsterdam en wel met Sale Amsterdam. Want daar is voor ons aanwezig onze collega Ben Zonneveld. En die gaat ons verslag doen van de, derde, de hele, van deze zaterdag. En hebben we ze gisteren ook al. Want morgen dan vertrekken alle mooie boten weer. Dus tot die tijd om tien over drie gaat Ben Zonneveld ons bijpraten over SEAL 2015. Half vier de evenementenagenda met, met de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp.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 Loco sin ti no puedo vivir te lo juro yo mi rey. Henry Mendes en Mirena. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, daar gaat-ie dan. Hè. De kwalificatie uh, is juist uh, achter de rug. En we weten inmiddels wie er op pool morgen staat voor de Grand Prix van Spa-Francorchamps. En uh, volgens mij is dat geen Max Verstappen. Nee, nee, nee. nee Het is uh, Max, zoals gezegd, start vanaf de vijftiende startplek.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 Dat is Kimmy Rijkonen, die staat vanaf plek 14. Dus als hij achterom kijkt, dan ziet hij Max Verstappen. Morgen twee uur lokale tijd van start de Grand Prix... van België met aan kop Lewis Hamilton. Dankjewel, Albert-Jan. En zo gaan we naar Zeeuw 2015. Dan schakelen we live over naar Amsterdam. Daar is onze collega Bin Sonneveld aanwezig. Maar die is stiekem met je gedanst. Hier is de zingel van Toontje Lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht, denk ik en dacht, waarom...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 We gaan de hele dag tot uh, half elf van het vuurwerk. En dan is het één grote run-out van de bootjes erop. Ja, en buiten, buiten die boters zijn er ook nog heel veel uh, andere activiteiten, hè? Ja, ja buiten zeilen is natuurlijk uh, voor de, alle members is er van alles te doen. Uh, mensen worden gebracht om, om uh, te zeilen ergens. Of, uh, gisteren zijn we met 1200 man door Amsterdam uh, gemarcheerd.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 Er komt muziek en dan heb je natuurlijk een grote uh, drijvende Power de Marina, waar gisteren uh, Nick en Simon optraden, in gisteren Kensington. En vanavond wordt daar uh, met muziek de Pirate of the uh, Caribbeans uh, vertoond. Zo geweldige optredens dus uh, daar ook ja. uh, vanavond in uh, Amsterdam. Nou weet ik, Ben, dat ze dit jaar uh, zeggen van zeel is groter dan ooit. Is dat ook nou, daadwerkelijk zo?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 Dankjewel Ben, ik wist je nog heel veel uh, plezier daar en doe alles Zandvoorters als daar de groeten. Nou, ik loop er wel een paar tegen het blijven en ik zag gisteren zelfs een, uh, een sloep voorbij komen met de vlag. Kijk. En straks komt er een, uh, een, een bootje rotary voorbij, heb ik begrepen. Dus daar ga ik zo even naar kijken. Heel veel plezier, dankjewel Ben. If I jump once, then I never think twice.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 Zaterdagmiddag van CFM hoor je 12e volstop. Als eerste was dat uh, de favoriete single van Albert ja, Jan. Klaps en. En uh, daarachteraan deze van uh, Billy Joel en de Uptown Girl. Het is één minuut overal vier. Zullen we gaan doen? De evenementagenda. Ik kan erbij gaan zitten. Of ja, niet? Ja, jij kan erbij gaan zitten. Ja, ja. Heel, goed, heel goed. Goed, luisteraars. Nou, het EK Zandsculpturen Festival. Uh, uh, het EK zit erop.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 Tot zover. Ja, die feesten zijn leuk hoor, Albert-Jan. Ja, die zijn leuk hè? Ja, die zijn heel leuk. geweest hè? Ja, ja, ja. ja, maar, ja, ja, ja Jij ja, je hebt ook ja. al over de 30. Ja, net aan hoor, net <laughs> aan. <laughs> Dankjewel Albert-Jan, wil je de evenementen nalezen? Dan uh, kan je ook op de CFM-app kijken onder evenementen. Albert-Jan, let nog even op, want de volgende plaat is speciaal voor jou van Maris.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 Ik denk dat deze man de evenementagenda even mist bij Ben. Die zegt, wat kan ik doen deze zomer? Ik wil wat doen deze zomer. Nou, er is genoeg te doen hier in Zandvoort. Hoor, dus juist in de evenementagenda. En denk je, nou dat ging allemaal wel heel erg snel. Nou, je kan de evenementen gewoon nalezen hoor. Download daarvoor de ZFM Zandvoort app. En kijk even onder uh, evenementen, daar staan uh, alle evenementen keurig netjes op een rij. En ook het laatste nieuws uit Zandvoort. volg je via de CfM app. En dit is belangrijk nieuws, dan krijg je ook nog een pushbericht. Niet te verwarren met pushbericht. bericht, dat is weer wat anders. Maar nu we het toch over evenementen hebben, ja. uh, even over li uh, liefhebbers van de beachpop-singers. Want namelijk het koor de beachpop-singers, zal op 5 september aanstaande een lunchconcert geven in de grote...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 Want ja, Korendag gaat er ook weer aankomen. Hè? Korendag 2015. Het is uh, 14 minuten voor 4 uur geworden. Goedemiddag, welkom bij CFM Zonfort met nu Tambourine.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 Sit down and take a drink and feel your water tank.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 Heel goed, heel goed. De, ga gaat door. Kras gaat door. Beekje ja, groeven, ja. dat hoor ik. <applaus> jo, hoe ben je? Jo, hoezo? zo? <hazien> Craig Reporter, Audio met de Liquid Spirits. Breng mij gelijk op het volgende evenement. Hoezo? <hazien>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 cftv Ja, we gaan ons opmaken voor de Reggae Nights. Hier is Jimmy Cliff. Yeah man, You live on the love. So turn on the lights, like it's time to Listen to this. look best, man now lightning strikes at eight.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 Make me tell your girl no roster reason Why you should feel good when mango season Come me take a walk room by the beach Class <laughs> is in session, allow me to teach And the little mango tree, honey and me Come watch for the Because for WhatsApp up to time this on art Sweater on the nine you left back after all What are we the party? Pop, pop.